1 uur. Dit is Radio 1, met Robert Meter en Lara Rensen. De vijf kilometer is begonnen, je hebt het kunnen horen. Alles is natuurlijk een opmaat naar die laatste ritten. Waarin Kramer, Blokhuizen en Bergsma om goud gaan strijden. Maar is het nationaal met Mark Visser? Goedemiddag. Premier Rutte praat met mensenrechtenorganisaties in Sochi. In Maarsen is het CDA-congres aan de gang... en voedsel en medicijnen naar Homs... Vanmiddag minder regen en ook af en toe zon. Hier en daar een bui, temperatuur 6 tot 9 graden. Vannacht opnieuw regen en wind en aan de kust mogelijk storm. Morgen overdag opklaringen en af en toe een bui en het blijft een graad of 8. Premier Rutte heeft dus vanochtend gesproken met mensenrechtenorganisaties in Sochi. Aan correspondent David-Jan Godfra vertelde hij wat ze van hem willen. Zij maken zich grote zorgen uh, over de mensenrechten uh, hier in Rusland. Uh, soms ook zijn mensen die bij die organisatie betrokken zijn... op dit moment onderdeel van rechtszaken... waarvan je mag afvragen of die nou terecht gevoerd worden. En een van de dingen die Nederland doet uh, al tientallen jaren... eigenlijk al sinds de oude Sovjet-tijd... is intensief contact houden met deze organisaties. En we helpen over de volle breedte waar we dat kunnen. Wat kunt u concreet voor ze betekenen? Concreet zou je altijd meer willen doen dan je kunt doen. Maar wat wij in ieder geval kunnen doen... is ervoor zorgen dat in Europees Unie-verband... Uh, onze ambassades betrokken zijn... Bijvoorbeeld bij rechtszaken waar twijfel over bestaat of die eerlijk plaatsvinden. Er zijn natuurlijk demonstraties geweest in Moskou na de laatste verkiezingen. Zijn mensen opgepakt. Ook hier, heel concreet in deze regio, zijn mensen die zich sterk maken voor het milieu. Zijn opgepakt om, het lijkt een beetje flauwe redenen, niet echt een grond hebben, maar om van ze af te zijn. En dan is Nederland zeer betrokken bij die rechtszaken. Gisteren heeft u gesproken met de president van het land, uh, Poetin. Uh, u heeft daar uitgebreid gesproken over mensenrechten, ook over homorechten met name. Uh, dat heeft u al eerder gedaan. U zei ze juist vier keer, heb ik al met Poetin daarover gesproken. Heeft u nooit het gevoel dat Poetin denkt van heb je die zeurpiet uit Nederland weer? Oh, dat zou kunnen. Hij is te beleefd om dat zo te zeggen. Uh, maar het feit is uh, dat ik, ik in ieder geval van die gelegenheid gebruik blijf maken om dat punt te maken. Ik ook meen uh, dat het van belang is. Niet alleen omdat wij de mensenrechten op zichzelf al belangrijk genoeg vinden, maar omdat ik weet dat Rusland op één punt echt gevoelig is. En dat is het, uh, de omvang van buitenlandse investeringen. De aanwezigheid van grote buitenlandse ondernemingen. En wat ik steeds meer terug terughoor uit uh, de wereld van bedrijfsleven, is dat mensen ook daar zorg heeft over de mensenrechten. En dat gaat een toenemende mate betekenen minder investeringen. Daar is Rusland ook zeer gevoelig voor. Dus ik blijf ook steeds die combinatie leggen van mensenrechten. En de economische groei van dit land. Waarbij ik nogmaals natuurlijk vind dat mensenrechten op zichzelf al belangrijke reden genoeg zouden mogen zijn. Heeft u het idee dat het de concrete situatie van homo's en lesbische vrouwen in Rusland ook maar iets verbetert deze poging? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Wat ik wel weet is dat Nederland, zijnde geen al te groot land, hier in ieder geval wordt gezien als een belangrijke partner. Omdat we een van de grootste investeerders zijn. En al honderden jaren sinds Tsar Peter de Grote een relatie hebben. Zowel cultureel, politiek als economisch. Dus er wordt op zichzelf naar Nederland hier geluisterd. En ik weet ook één ding zeker zou ik geen gebruik maken van zo'n kans als hier nu, de Olympische Spelen... om een gesprek te hebben met de Russische president. Dan zit ik thuis en dan vindt het gesprek niet plaats. Dan laten wij een kans liggen om druk uit te oefenen. Gisteravond tijdens de openingsceremonie zat u als een van de weinige westerse regeringsleiders in het stadion. U heeft die uh, ceremonie gezien. Voelde u, voelde u zich niet vrij eenzaam? Nee, ik zat, uh, een, naast, mij zat, uh, naast mij zat de Turkse premier waarmee we goede relaties hebben. Daarnaast zat de premier van Japan met wie we goede relaties hebben. Schuin achter mij zat Enrico Letta, de premier van Italië. Ik voel me bij die mensen zeer thuis. Um, de baas van het IOC, Bach, die heeft uh, tijdens een openingstoespraak gezegd... Het kwam erop neer. Want het moet maar eens afgelopen zijn nu met die invloed van politiek. of die betrokkenheid van politiek bij de sport. Dit is een sportevenement. Wat vindt u van die opmerking? Heeft u volkomen gelijk. Zometeen gaat u de 5000 meter schaatsen bekijken. Hoe ziet, ziet het podium er volgens u uit? Ik doe geen voorspellingen. Maar ik denk dat we allebei een grote kans hebben zien. En we hebben goede hoop. Mag ik nog even een vraag over het Haagse stellen? Nee, Den Haag. Nee. Nu weer als we in Haag in Haag weer in Den Haag weer. We hebben... Geen vraag over. Minister Plasperk dus. Premier Rutte in gesprek met correspondent David-Jan Godfoy. In Maarsen houdt de CDA op dit moment haar partijcongres. Politiek verslaggever Margreet Boer is erbij. Margreet, staat het congres helemaal in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen volgende maand? Voor een groot deel wel, maar het gaat hier ook over de Europese verkiezingen. De Europese verkiezingen die zijn in mei. en eh, Vandaag stelt het congres hier toch het verkiezingsprogramma vast voor die Europese verkiezingen. Dus een groot deel staat ook in het teken van de Europese verkiezingen. Eh, de lijsttrekker voor de Europese verkiezingen die is al eerder gekozen, vorig jaar. Maar vandaag wordt nog wel de lijst vastgesteld voor de andere kandidaten op de Europese lijst. En dan zien we daar dat Annie schreier pierik dat is een hele bekende CDA-kandidaat uit het oosten van het land, lid van de Tweede Kamer geweest lijstduwer wordt hier, uh, dat moet vanmiddag blijken dan, maar de verwachting is dat het gaat lukken, lijstduwer wordt voor het CDA in Europa en dat zij dan een voorkeurscampagne gaat voeren en de verwachting is dat zij dan op die manier toch in het Europees Parlement komt en de lijst dus een beetje op zijn kop gooit. Maar voor de rest draait het inderdaad om de gemeenteraadsverkiezingen, alle lokale lijsttrekkers zijn hier zo'n beetje, die moeten vanmiddag het podium op, dat wordt dan een heel mooi plaatje, het CDA... Yeah. Met al die lijsttrekkers en dan laat het CDA zien kijkers. Wij zijn nog best een hele grote partij, zeker lokaal. En dat is toch wat ze willen uitstralen vandaag. En heeft Buman dan al gezegd waar hij op inzet bij die raadsverkiezingen? Nou, Buma wil uitstralen dat uh, het CDA vol energie zit, uh, want vier jaar geleden toen wilde niemand in het land uh, een Haags kopstuk zien, uh, geen balken en uh, geen andere gezichten, want dat zou alleen maar afbreuk doen aan de campagne. Nou, dat is allemaal veranderd. Het CDA is weer één uh, partij en dat willen ze uitstralen, dat is ook goed voor de campagne. En verder zet Duma vooral in op uh, belastingen. Uh, ...de lasten die het kabinet al maar verhoogt, dat is het CDA een gruwel... ...en dat uh, vinden ze hier prachtig, dat soort teksten, dat die belastingen omlaag moeten... ...en Buma waarschuwt dat de gemeentelijke belastingen uh, ook wel eens omhoog zouden kunnen gaan... ...omdat de gemeenten steeds meer taken krijgen op het gebied van de zorg en de jeugdzorg. Luister maar even naar Buma. Het kabinet legt die taken neer bij de gemeente. Maar het kabinet geeft wel heel weinig geld mee. En als we dan niet oppassen dan wordt de zorg slechter of de lokale belastingen moeten omhoog. Terwijl de landelijke belastingen ook al steeds verder omhoog gaan. En het kabinet zegt het kan allemaal, het wordt allemaal beter, maar we moeten het nog zien. En hier vandaag wil ik ervoor waarschuwen. Het mag niet zo zijn dat de gemeentelijke belastingen omhoog moeten... omdat het kabinet de problemen over de schutting gooit... Nou ja, dat soort teksten gingen er uh, hier heel goed in. En uh, ja, Buma riep ook op dat die accijnsverhogingen die het kabinet uh, heeft ingevoerd, dat die teruggedraaid moet worden. Punt waar het CDA al heel lang op hamert. Nou ja, en dat leverde hem hier ook een van de langste applausen op uh, verlaging van de accijnzen. Nou, dat is ook een beetje waar uh, de CDA-campagne de komende tijd over zal gaan. Veel applaus in Marse vandaag bij het CDA. Dankjewel, politiek verslaggever Margreet Boer. Het NOS-journaal. Mark Visser.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 Het oude centrum staat onder controle van opstandelingen. De troepen van president Assad hebben Homs omsingeld. De zending voedsel en medicijnen is bestemd... voor de ongeveer 2500 burgers... die volgens de VN en hulporganisaties geen kant op kunnen. Elders in Syrië gaat de strijd door. De stad Aleppo zou vanochtend opnieuw zijn gebombardeerd... met vaten gevuld met explosieven en spijkers. In Genève wordt maandag het vredesoverleg hervat... en mogelijk worden dan ook afspraken gemaakt... over de hulp aan andere steden.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 De meeste zomerreizen werden uit de afgelopen twee jaar geboekt naar Turkije en Spanje. Maar Griekenland heeft die landen nu in korte tijd weer ingehaald. Belangrijkste nieuws. Premier Rutte heeft in Sochi gesproken met mensenrechtenorganisaties. Het CDA houdt een congres in Maarsen. Partijleider Buma waarschuwde tegen de verhoging van gemeentebelastingen. En burgers in de Syrische stad Homs krijgen vandaag mogelijk een eerste zending: voedsel en medicijn. Radio 1. We gaan verder met de 5 kilometer in Sochi. En niet alleen hier volgen we het met interesse. Maar ook met Carl Verheijen natuurlijk in de studio. Wat dacht u van Veen? Dan zit het café Het Houtje hartstikke vol. NOS Radio Olympia. Met Robert Meter en Lara Rensen. Eerst maar eens even kijken hoe het zit met de Adela Arena. Zit die al vol, Sebastian Timmerman? Het is zo'n 80-85% denk ik. Uh, voor zo'n 80-85% is hij gevuld inmiddels, die Adler Arena. Dus beter in ieder geval dan een uur geleden. We hebben het eerste blok erop zitten. Echt heel veel sfeer is er ook nog niet. Maar uh, ja, ze draaien bijvoorbeeld ook geen muziek tijdens wedstrijden. Dat heb je de laatste jaren wel vaak bij andere toernooien. Uh, bijvoorbeeld Hamer, dat is daarmee begonnen. In Hamer wordt altijd een uh, behoorlijk knallende muziek gedraaid als de ritten bezig zijn. Heb je daar trouwens last van wel eens als schaatser? Of juist niet, uh, Paulien? Nou, ik heb er nooit last van gehad. Je bent in principe, heb je zo je focus op je wedstrijd... dat je, ja, dat je het... Niet echt waarneemt. Nee, dat, dat gebeurt dus hier niet. Dus is het tijdens de wedstrijd. Is er nu en dan een beetje, ja, een beetje stil. Is het nog niet echt een hele, hele supergezellige sfeer. In de eerste vijf ritten die we gehad hebben. In de vijfde rit bleven Alexei Baumkettner uit Duitsland. En de Noor-Siemens-speler Nielsen. Ook verwijderd van de tijd van Jan Szymanski. Zoals Shane Williamson en Cholming Kim. Dat in de rit daarvoor afgaand ook al bleven. Dus gaat Jan Szymanski als leider het eerste blok afsluiten en gaat als leider dus de eerste dweil in. Dat gebeurt trouwens hier met drie dweilmachines... in plaats van twee, wat doorgaans gebruikelijk is. 26-35 is de snelste tijd. En Sven is in de house. Jawel, Sven Kramer. De topfavoriet van vandaag is binnen. We zagen hem even het middenterrein opkomen lopen. Gehuld in korte broek en zwart t-shirt. Beetje lurkend aan een flesje water. Kwam binnen, de trap op, sloeg rechtsaf richting de bankjes. Die staan zeg maar op het gedeelte waar aan de buitenkant... de laatste bocht loopt voor de finish... En je ziet hem continu, continu de tribunes afspeuren. Paulien, hij... Is aan het zoeken hè? naar bekenden, naar Ja, hij, hij, hij wil toch weten waar iedereen zit. En dat hij gewoon weet van nou, daar zit mijn familie. Daar zit de uh, zit, uh, TVM-directie. Daar zit, uh, uh, als het goed is zijn er ook wat ploegenoten nog uh, aanwezig vandaag. Dus ja, dat is ook wel fijn om te weten. Dat je weet gewoon uh, maar dat, dat is je niet hè verrastig staat. Ja, want, dat is... want Blokhuizen en Bergsma, ja, die zie je niet. Nee, die zie je nu niet. Maar die doen het misschien wel op een andere manier. Want, want die, de, bijvoorbeeld die stappen op het ijs en die rijden dan misschien even een rondje. En die weten misschien al waar ze zitten. En dus ja, dat is, iedereen pakt zijn eigen manier. En uh, Sven de doet zo, die neemt even de tijd om een uh, rondje op middenterrein te lopen. Rond te kijken en, uh, en even de, de sfeer te proeven en te, te zien. Ja, nou die sfeer is er dus nog niet echt. Hij heeft wel gezien hoe het ijs zich houdt. Dat is volgens mij uh, prima gebeurd in die eerste vijf ritten. Hij heeft het rondje netjes afgemaakt. Dus hier, zeg maar, langs de binnenkant van de kruising. Vervolgens uh, uh, uh, de bocht die uh, naar de finish ligt. Eventjes goed bekeken, naar de tribunes gekeken. Gevolgens nog een kniphoog. En vervolgens verdween die weer in zo. de katakombe. Waar die uh, zijn schaatspak zal gaan aangekomen doen straks en de verdere voorbereiding zal gaan afmaken. 14 uur 34 Nederlandse tijd. Dus over een uur en een dik kwartier. Dan moet Sven Kramer in actie gaan komen voor zijn vijf kilometer. Tegen die tijd hebben we al gehad. Bijvoorbeeld Buku. Straks in de eerste rit na de dwel komt hij in actie tegen Moritz Gijsrijter. We hebben dan bijvoorbeeld gehad Denis Juskov en we hebben ook Ivan Skobrev gehad. Ivan de jarige. Hij wordt vandaag 31 jaar. Ik ben benieuwd of hij zijn verjaardag kan sieren, kan opluisteren met een mooie 5 kilometer. Karl Verheijen, hier in de studio. Je hebt de tijd van Szymanski, die 6.26.35... vergelijken met de WK-afstanden. Ja, vorig jaar, om deze tijd, of tenminste een maandje, een maandje later... reed hij 6.30, 6.30.03. Dus hij is in ieder geval vier seconden sneller... En de andere uh, rijder die nu ook uh, van start is gegaan... die vorig jaar ook reed, dat is de Koreaan uh, Jongmin uh, Kim. Die rijdt een seconde harder dan vorig jaar. Mm. Dus, uh, Zegt dat iets over de baan, Carl? Of over de prestatieverbetering mm. bij de schaatsers? Ik wil zeggen, het zal beide te maken te, mee te maken hebben. Dus ik verwacht dat het ijs ongeveer dezelfde kwaliteit is als vorig jaar. Um, ja, ja, ja. En dus dat betekent dat, je, uh, dat de jongens harder moeten rijden dan vorig jaar. Mm. En dus? Denk ik dat we, we... Uh, wel straks sneller kunnen gaan rijden. Maar vorig jaar waren er maar drie man die uh, onder de 26 reden. En uh, ja, Ik denk dat we wel, wel meer zullen gaan halen dit ja. jaar. Ja, dus dat we die 614 uh, wel moeten gaan halen, dat uh, voorspel jij? Uh, dat voorspel ik Hoor wel, ik? Ja. Ja. ja. En misschien zelfs wel onder de 16. Ik ga nu even de grens opzoeken. Nee, hè? dat is voor mij veel te ver. Als we <gacht> rond de 612 of 611. 11 uh, Want lager is niet haalbaar op deze baan? Denk ik niet, nee. nee. Dus, uh, uh -huh. Maar goed, uh, laten we ons verrassen. Want hoe mooier uh, en, en hoe sneller het gaat, hoe beter het is. Ja, zo is het. Uh, we gaan weer even naar Parijs. Uh, Theo Plachard kijkt daar naar het uh, ene belangrijkste judo-toernooi van uh, de wereld. Um, jij belooft ons. Judo, wat, wat zei, dat was genoemd, wat zei... Wat zei ik? Wat Sorry? Het, het, het van... wimmelden van het judo wordt het ook wel Het van het judo, ja. Annika van Emden je die, uh, had je al gemeld, geloof ik. Nou, we zijn in afwachting van de halve finale inderdaad, van uh, Annika van Emden. Dat wordt een prachtige partij. Daar kijken we nu al met z'n allen naar uit. Ze gaat het opnemen tegen de Française Clarisse acbeck nummer 2 van de wereld. En het is een herhaling van de finale van vorig jaar hier in uh, Parijs. Toen won de Française en uh, ging uh, Van Emden met zilver naar huis. En we zullen nu zien of het anders kan in die halve finale. Wat we net wel hebben gezien is de kwartfinale van Jeroen More. Dat ging niet helemaal goed voor de medisch student. Uh, hij nam het op tegen Ming Yeng Chai uit Taiwan. En binnen 15 seconden al leek hij tegen Epon aan te lopen. Maar vanuit de kant vanaf de jurytafel werd dat uh, teruggedraaid naar Lazari Een half punt. Maar Woren uh, was kennelijk zo geschrokken dat hij binnen een minuut... Tegen een beenveeg aanliep. En uh, dat betekende alsnog een uh, wasari erbij. En twee wasaris is Ippon. Einde verhaal voor uh, Moren. Dat wil zeggen niet naar de halve finale dus. Maar we zien hem nog wel terug later in het uh, toernooi van de herkansing. Dan moet hij nog twee potjes winnen. En dan komt hij alsnog op het podium. Maar dat zal een zware klus voor hem worden. Radio Olympia. You only En hey Soul Sister, we zitten in de eerste dweilpauze van de, de vijf kilometer. Zometeen om zes minuten over half twee gaan we door. En voor het echte schaatsgevoel moet u of in Sortie zijn... of luisterend naar Radio Olympia of misschien wel in Café Het Houtje in Heerenveen. Zit het vol met schaatsliefhebbers, allemaal hopen op een medaille natuurlijk voor de Nederlanders. Verslaggever Joris van der Kerkhof is in Het Houtje. Joris, vertel eens, is de spanning al te voelen? Ja, die wordt een beetje tot rust gebracht met de champagne. Er was een champagne of er is een champagne brunch Er zijn broodjes. En net op het moment dat jij begon te praten, zaten er vijf vrouwen en één man te proosten. En die zet een beetje toch nog gewoon uh, na, naast u neer. Zoveel dorst hebt u niet. Nou, echt wel. Ik weet niet wat ik gisteravond heb gedaan. De vraag is, of ik len, dat he? wel wil weten? Nee, dat zou ik niet doen. Nou, mooi oranje hemdje aan en rood, wit, blauw afgemaakt. En een beetje oranje lippen Oranje blosjes. Ja, een beetje warm van de opwinding als Sven zo gaat schaatsen. Want iedereen is natuurlijk helemaal... Voor Sven. En uh, we wachten in spanning af. En we gaan ervan uit dat hij gaat winnen. Ja, Sven en fan ligt heel dicht bij elkaar. Ik dacht dat u fan zei, maar u zei, Sven. fan. De, me de meerderheid van de mensen hier zegt dat hij inderdaad gaat winnen. En een koppel daar zei dat. Um, uh, Jorrit Blokhuizen, zo noemden ze het, die zou tweede worden. Altijd prijs zo, hè? Ja, daarom. Dus uh, het zit altijd goed voor ons. Zit u hier vaker? Uh, ja, maar dan in een andere hoedanigheid. Want wij zingen ook wel hier met uh, oefenen voor de flauwe powercore. Uh, dus uh, het houtje is altijd uh, heel enthousiast in te organiseren van allerlei dingen. En uh, dat is helemaal te gek. Ik durf het bijna niet te vragen. Nou, wat wilde je vragen dan? Dat koor, wat zingt dat dan? Nou, het flower power, dat zegt het al. Dus uh, de 60s. En wat is uw favoriet? Wat zit er zo in uw hoofd als u Sven na de overwinning probeert te zingen? Uh, our Town. <laughs> nou ja, zo'n beetje. Doe maar. Of uh, Country Road en uh, Die Trant. Helemaal te gek, maar nou, ik ga echt nou niet zingen hoor. <laughs> nou, dat had je toch ook niet verwacht hè? Nou, wat we gisteravond. Hè. Zo zitten er ongeveer 100 mensen hier in het café. Twee verdiepingen. Uh, en boven is het, uh, het drukste. Niet alleen mensen uit Heerenveen, maar net als uh, Bob de Jong... die nu op televisie uitleg uh, geeft in het Oranje... zitten hier ook twee mensen uit Woerden uh, in het Oranje. Goedemiddag. Goedemiddag, Hoi. duurt het lang, hè? Uh, ja, dat is wel uh, jammer. Maar de gezelligheid gaat dan ook goed. Nou, komt u helemaal van buiten en bent u dan meteen geaccepteerd hier... Ja, maar dat heeft misschien te maken met mijn Friese roots. Dus ja. Hoe snel scha schaatsen u de vijf kilometer? Ik begin er niet eens aan, denk ik. <laughs> Nee, dat is voor mij geen, niet weggelegd. Ik, uh, ik doe veel liever een andere sportje. Sport kijken vind ik erg leuk. En uh, voorheen heb ik altijd gehockeyd. Dus uh, ook een gezelligheidssport. En u kijkt naar, naar een glas? Nu een, cola, nu een colaatje. Had er we wel een klein champagnetje alvast. Ja, dat is een ontzettende gezelligheidssport, hè, Lara. Hockey. Ja, dat klopt, ja. De derde helft vooral. De derde helft. <laughs> um, goedemiddag. Er zijn er nog twee en die zitten zo lief. Bijna in elkaar verstrengeld. Gaat het ook om het schaatsen nog bij jullie? Of gaat het erg om elkaar hier naast het eten en het biertje? Gaat het ook om het schaatsen nog? Ja, zeker. Gaat het gaat uiteraard om het schaatsen. En uh, ja, wij, wij denken allemaal aan hopen dat Sven natuurlijk wint. En uh, dat gaat hij ook geheus doen. Maar de tijd valt allemaal een beetje tegen. Het zijn die anderen die, die bijna zeven minuten schaatsen. zo dadelijk komen de snelle. 10 hè? Ja, maar als ze uh, beneden de 16 schaatsen, dat, uh, dat geloof ik haast niet. Nee. Hoe staat u dan op op zo'n dag als vandaag? Ook met wat zenuwen over wat er gaat gebeuren. Oh, wow, het is een gezellig samen. Ja, er komt ad Adrenaline er komt los hoor. Uh, wij gaan wel even weg voor mee. Ja, wat minder, hè? U steunt hem gewoon. Ja, ik steun hem gewoon, ja. Is hij dan echt zenuwachtig? Is hij dan echt zenuwachtig? Ja, ja, echt. Dat merk ik wel, ja. En daarom houdt hij hem zo vast. Ja, daarom ga ik hem lekker knuffelen. Ja, ja. Met uw linkerhand op zijn rechter. Nou ja, gezellig dus. Uh, en uh, af en toe wat uh, te drinken en te eten. De volgende ritten die nu weer gaan komen. Ja, die gaat je horen, hier, in Radio Olympia. ZANG Baby, I need your Loving van uh, de Four Tops. Twee minuten voor half twee u luistert naar Radio Olympia. Uh, in de Franse Alpen is een trein ontspoord. En daarbij zijn er in ieder geval twee mensen om het leven gekomen. Zo zijn de eerste berichten. Details krijgen we van onze correspondent Ron Linken. Ron, wat is er precies gebeurd? Nou, vanochtend om 11 uur uh, is die trein inderdaad uh, tegen een berghelling ontspoord. Uh, men heeft in die regio zware neerslag gehad afgelopen week. Uh, sneeuw en regen. En daardoor zijn die rotstukken een beetje los gaan zitten van de berg. En een gedeelte daarvan is op het spoor terecht gekomen. Dus toen die trein daar vanochtend aankwam, toen is die daar tegen aangebotst. We hebben een foto inmiddels gezien op een website van een regionale krant. En dan zie je inderdaad de twee treinstellen van die toch korte trein. De voorste die hangt letterlijk naar beneden en wordt, wordt tegengehouden door bomen. Dat Weet vet. jij, Ron, of inmiddels uh, alle mensen al uit de trein zijn gehaald? Nee, de, de mensen zijn nog niet uit, allemaal uit de trein gehaald. Er is op dit moment een helikopter die bezig is om reddingsteams daar naartoe te brengen. Er zijn al wat teams gearriveerd die bezig zijn om de mensen te bevrijden uit die, die wagons. Het is natuurlijk een, een hachelijke situatie, omdat ja, die trein wordt letterlijk tegengehouden door de bomen. Mm. Naast die twee doden zijn er ook zeven gewonden gevallen. Eentje is er ernstig aan toe. Die is ook met spoed overgebracht naar het eerste beste hospital Dat men daar in de buurt kon vinden. Maar het zou dus ook kunnen dat die trein nog Gaat schuiven, bedoel je? Ja, dat, dat is het gevaar natuurlijk. En niemand weet precies uh, hoe sterk die bomen zijn om dat tegen te houden. Maar het maakt natuurlijk die reddingsactie ook ontzettend moeilijk. Want het minste of geringste uh, beweging, uh, bijvoorbeeld doordat een helikopter in de buurt landt, kan ja. al ervoor uh, zorgen dat sneeuw verschuift en dus de trein glijdt. Wat voor trein is het? Nou, het is een soort boemeltreintje. Uh, het, is, het, is, het wordt vooral gebruikt, begrijp ik, door toeristen... die, uh, die daar in de bergen uh, uh, verplaatst kunnen worden. Het behoort ook niet toe, uh, dit trein, treinstel aan uh, de Franse spoorwegen. Het is een privébedrijfje dat deze uh, trein uh, runt. Uh, de, de trein ging bijvoorbeeld ook helemaal niet zo hard... toen hij daar tegenaan botste, want hij kan daar niet zo hard gaan. Dus het is geen grote TGV. Het gaat om een boemeltreintje, maar desalniettemin... is het natuurlijk ja, buiten buitengewoon hachelijke situatie... voor al die mensen die daarin zitten. Nou, dat kun je wel stellen, Ron? En een rotsblokken op het spoor, daar had je het over. Dat kan ja. ik me voorstellen. Gebeurt vaker in de open? Of uh, zie ik dat verkeerd? Ja, ja dat, dat, dat zeker, Lara. En vandaar dat je ook afvraagt... Van, goh, heeft niemand dat nou van tevoren aanzien komen? Het ongeluk uh, heeft zich afgespeeld om 11 uur s ochtend. Dus bij klaarlichte dag. Misschien heeft de machinist het simpelweg niet kunnen zien. Of was er sneeuw overheen gevallen. Het lijkt erop in ieder geval alsof het een, een, een spoorlijn is... die niet vaak gebruikt wordt. Die misschien één à twee keer per dag uh, gebruikt wordt. En ja, net op dit moment door deze trein. Goed. Ron Linker, dankjewel. Dat laatste nieuws over dat treinongeluk in de Franse Alpen. U leest daar trouwens ook meer over op onze website. Moet u even naar nos.nl. .no. De Olympische Winterspeler in Sochi. Ja, hoe snel is straks het rondje van Sven Kramer en van Jorrit Bergsma... en van al die anderen? We zijn er aan gewend dat de tijden vlekkeloos worden doorgegeven. Maar hoe gebeurt dat nou eigenlijk? Het Nederlands bedrijf eh, dat het helemaal organiseert is dus heet MyLabs. Eh, dat is een soort de hofleverancier van de tijdwaarnemingsapparatuur... de chips, de transponders en al dat soort high-tech. Want die high-tech die breekt ook door eh, op de gewone ijsbaan. Louis Dekker ging schaatsen in Haarlem.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 het. En na een paar jaar besluiten ze dat het toch heel wat moeilijker was... dan het op papier leek. Directeur Bas van Rens was dat van MyLab. Sebastian Timmerman in de schaatsarena... waar zo de tweede lichting mag gaan beginnen. Na de dwelpauze. Er is wel eens wat fout gegaan. Maar dat zat niet zozeer ja. in de tijdwaarneming... als wel in de schaatser, geloof ik. Nee, want uh, die uh, transponders zijn zo belangrijk. Ze zijn zelfs verplicht geworden tegenwoordig. Je moet als schaatser je transponder uh, omhebben. Uh, en dat uh, is... Uh, Arjen van der Kief nog wel eens duur komen te staan. Die werd tweede in 2011, maart 2011... bij de weken afstand op de 10 kilometer. Uh, maar was dus zijn transponder vergeten om te doen. En dus werd hij roegsigloos uh, gedisqualificeerd uit de uitslag gehaald. En het overkwam uh, Jonathan Garcia zelfs... bij de kwalificaties voor deze Olympische Spelen in Amerika. Ik meen dat het op de 500 meter was... waar hij ook vergeten was om zijn transponder om te doen. En hij uh, werd daardoor ook gedisqualificeerd... Op die 500 meter. En mag dus die afstand niet rijden. Uiteindelijk wist hij zich wel te kwalificeren voor de 1000 meter voor Sochi. En daar was er zo blij mee dat hij zijn transponder van zijn enkel haalde. En daar uitgebreid mee zwaaiend rondreed. Daar in Salt Lake City bij die Amerikaanse twaalf. Dus het is verplicht. Dus hopelijk hebben Hova Bukku en Moritz Geisreiter de transponder ook om de enkel. Zij zijn vertrokken voor rit nummer 6. Ik vind het ongelooflijk. Hoe kan je dat nou vergeten? Ja, ja, van de kief die zei toen ook, uh, ja, iemand heeft hem wel aan mij vergeven, gegeven. Maar ik ben hem gewoon vergeten om te doen. Misschien ook de overconcentratie uh, waar jullie het eerder al in de studio over hadden. Tegenwoordig kun je er eigenlijk trouwens nauwelijks meer omheen hoor. Want waar schaatsen zeg maar, de kleedkamer verlaten, daar staat zo'n beetje meteen iemand uh, met een grote pak. En daar zijn ze dan gelijk uh, verplicht dus om die transponder uit, uh, transponder uit te halen. Ja, we komen zo even bij je terug, uh, Sebastian. We gaan nu uh, terug naar de studio. Naar Karel Verheijen, jou weleens ook. Overkomen, of hoefde jij nog niet verplichte transponder om je heen? Komen? Nee, zo oud ben ik ook nog weer niet. Nee, uh, we hebben... Sorry. <laughs> zo bedoelt ze niet, Nee, weet ik wel. Nee, we, hebben... <laughs> we, hebben, we hebben er ook gewoon mee gereden. En, uh, ja, het is gewoon een verplichting om gelijk om te doen. En ik probeerde gewoon, als ik ze kreeg, gelijk om te doen... of ja. daar geen, geen druk, maar, niet meer druk over te Want, maken. Dat zegt Sebastian ook. We hadden wij het al eerder over. Je kan ook te scherp zijn, te gefocust. Ja. Er zijn zoveel dingen waar je aan moet denken. Uh, hoe zit dat op dat moment in die uh, tocht naar... De start van de wedstrijd. Is daar veel begeleiding bij? Of wil je dan op zo'n moment met jezelf vooral bezig zijn en alleen zijn? Vooral met jezelf. En uh, tenminste, zo, zo bereid ik me lekker voor. Maar ik wist wel dat de fysiotherapeuten die eromheen liepen... en Gerard Kemkers, die waren toch wel aan het kijken van... gaat het goed, uh, vergeet het niet. niet Heeft hij alles om? Heeft hij alles om. Dus die controleren dat wel. Maar zonder dat het uh, ja, duidelijk zichtbaar was voor mij. Je ziet zo, ook zit hij die transponder. Ja. Bij de schaats nu bij Bucco. Ja. Om zijn rechterbeen, ja. onderaan zijn enkel. Is dat vervelend om daarmee te schaatsen? Je hebt aan beide, beide enkels aan beide je enkels. Ja. Zitten ze. Dus, okay. uh, en, uh, nee, omdat het zo hoog zit, heb je er geen last van. Het knelt. En, niet. Het is ook veranderd, hè, overigens. Uh, want je, mag nu, je moet nu met beide schaatsen op het ijs finishen. Klopt. Ja. Want er was een kickfinish of zo? Een kickfinish, daar kan je een paar honderdste mee winnen. Maar het maakte vaak het ijs zo kapot. Dus dat de mensen die erachter reden, gewoon heel veel last van hadden. Want dan was je transponder als eerste ja. over de streep. Als dat klopt. En dat hebben ze gewoon afgeschaft. Omdat als iedereen het gaat doen, kan je het goed afschaffen. Want dan heeft niemand er ook meer voordeel bij. Ja. Het is gaf wel fraaie finishes, vond ik vaak. Dat wel, ja. Dat is wel iets spectaculair. En vol dus, ja. partijen soms. Ja. Maar is daardoor ook slecht ijs. Is, ja. is, is Bucco uh, een, een outsider... Uh... Voor jou? Nee, in principe niet. Over de hill eigenlijk. Nou ja, hij, hij zit gewoon niet lekker in zijn vel. Hij heeft, uh, heeft geen goede zomer gehad. En uh, hij begint nu al met rondjes 30. En wil je meedoen voor top 5, dan moet je hier uh, onder die 30 blijven rijden. Maar is het, is het voorbij, zoals uh, Robert aangeeft, ja, voor Bukko? Zo oud is hij nu ook weer niet, volgens mij is hij 28 of, of 29. Dat weet ik ook uh, niet precies. Maar uh, op dit moment uh, rijdt hij niet goed mee. Sta je zo dicht bij zo'n schaatser dat je weet wat er met die jongen aan de hand is? Want je zegt hij zit volgens mij niet lekker aan zijn vel. Waar zie je dat aan dan? Nou, dus de, de manier waar die, waarop hij er nu in vliegt. Uh, normaal gesproken rijdt hij uh, ja, hard weg en... Uh, en kan hij gewoon heel makkelijk een, een, een snelheid maken. Ja. En hij heeft nu moeite om die, om die 29ers te rijden. Hij moet hard werken. Hij, hij moet heel hard werken. Normaal niet. Nee. U weten, is het wel werkeis of heeft hij een andere tactiek gekozen? Sebastian, Paulien, hoe zien jullie dat? Hij rijdt op dit moment net iets voor Moritz. Geijs rijdt, ja, hoe zie ik dat? Bukko is eigenlijk meer een man geworden voor de 1500 meter, denk ik. Ik denk dat hij daar echt zijn pijlen op richt op dit Olympisch toernooi. Daar is hij gewoon beter op, ook voormalig wereldkampioen... dan op deze afstand, waar we hem een paar jaar geleden toch altijd zagen... als de concurrent van Sven Kramer, bijvoorbeeld ook toen we naar Vancouver gingen. Daar eindigde hij als vierde op deze afstand. Op de 5 kilometer was hij dus zeg maar de eerste verliezer. En voorlopig heeft Geijs... Rijter, een aardige tegenstander aan Bukku, dat zegt ook wel genoeg. Geis in zijn carrière één keer in de top 10 gereden bij de WK. afstanden. Over Bukku, die uh, behaalde dus wel tot een paar jaar geleden medailles. Op die afstand slaat nu een heel klein gaatje via de binnenbocht. Heeft er inmiddels drie kilometer op zitten van zijn vijf kilometer. En komt door in, in 3,49,50. Maar Paulien, ja, weer een rondje net binnen de 30, half. Ook maar 58 honderdste van de seconde voorsprong op Jan Simanski. Dat zegt genoeg, hè? Het is niet genoeg om, uh, om echt straks voor het podium uh, te kunnen strijden. Uh, wat wel is met Bukko, uh, ik heb begrepen dat er een nieuwe trainer uh, mee is hier naar de Spelen. Uh, dat is uh, Sandris uh, ja een juniorcoach. Ja, wellicht dat hij wat, uh, wat nieuwe dingen kan brengen in de Noorse schaatsploeg. Om het niveau weer, uh, weer naar die top te krijgen. Maar voor nu lijkt het wel dat het, uh, dat het, het ja, te weinig is. Want het is een uh, publiek geheim dat uh, de, de samenwerking tussen uh, Bukko en de bondscoach in Noorwegen... Dat dat is Jarle Pedersen, de vader van Sverre Loende Pedersen. Niet altijd even optimaal is om dat zomaar uit te drukken. Bukko nu weer in de binnenbocht. Dat betekent dat hij weer een klein verschilletje gaat maken richting Moritz Gijsrijter. Die is boomlang, twee meter lang en ook behoorlijk zwaar. 98 kilo zwaar. En Bukko die loopt uit op de Duitsers. dan zien we dat terug in de rondetijd. Ja, want hij is 14 van de seconde sneller in deze ronde. 4,50, 29 is de doorkomsttijd van de Noor. En met 4,51, 0, is Gijsrijter inmiddels ook langzamer dan de tussentijd van Jan Szymanski. De pol die dus uitkwam op 6.26.35. En daar zit Bukkou bij de vorige passage nog maar 17e van een seconde binnen. Blijft nu wel. Gijs rijdt ervoor. In de buitenbocht is op weg naar de volgende doorkomst. Moet hij nog twee ronden afleggen op deze vijf kilometer. Hij heeft dus 4200 meter op. 5.21.04. Ronde 30.7. Terwijl heeft nu onze kant op zwaait. Maar dat doet hij niet naar ons. Wees niet bang. Dat doet hij naar een Russische collega die in de rij voor zit en rustig staat met de hand een beetje in de zak. En daar zwaait Skobrev naar. Dat zal een bekende van hem zijn. Maar dat zegt ook wel wat over uh, uh, de concentratieboog bij Skobrev op dit moment. Die gaat warm rijden uh, bij de Rus. Die komt uh, over uh, twee ritten zeg maar, in actie. Er zit nog één rit tussen dat die boog nog niet superstrak is. De bel klinkt ondertussen voor Bukku. Die dankzij een ronde 30-7 andermaal wel aan het uitlopen is ten opzichte van Szymanski. Want die reed hier een ronde 31-8. Dus... Uh, Pakt Bukku een seconde. En Szymanski eindigde met de ronde 32 blank. Dus moet hier in ieder geval de snelste tijd wel aankomen. Maar vriend en vijand is het er wel over eens. Dat het niet de snelste tijd zal zijn van de dag. Dat het niet de winnende tijd gaat worden. Daarop moet Bukku het dus doen op de 1500 meter. Die komt later dit toernooi. Hier komt Bukku aan. De 26.35 van Szymanski wordt verbeterd. 6.22.84 is de snelste tijd. 6.24.79. Daarmee is Geisreiter ook sneller dan Szymanski was, komen we wel een beetje in de richting waar we willen zijn op dit moment in het toernooi. He, ja, ja dat, dat is inderdaad. Als je kijkt naar uh, Bukko, die rijdt eigenlijk deze tijd, reed hij ook in het begin van het seizoen uh, in Salt Lake en Calgary. Dat zei meer iets over zijn niveau dan, uh, dan dat het een uh, goede tijd was. Uh, hij reed het ook ongeveer met het uh, EK in Hamer. Dus het is wel een beetje zijn niveau waar hij nu rijdt. En dat zegt misschien wel iets over, uh, over de omstandigheden. Wat zegt dat dan? Nou, dat, het, dat, dat dit een beetje het niveau is. En als je kijkt, hij, hij houdt hem wel qua rondetijden, houdt hij hem wel vlak. Um, ja, het zal alleen wel echt harder gaan... En ja, wellicht al in de volgende rit. Uh, waar de eerste Rus uh, aan de start verschijnt. De en waarschijnlijk uh, het, het publiek uh, enthousiast zou worden. Ja, rechts naast ons in het vak. Daar gaan de Russen al staan. De Russen die er zijn en die zwaaien al. En wat al met de Russische vlaggen. Want 24 jaar jongens die Denis Yuskov gaat in actie komen zometeen. De wereldkampioen op de 1500 meter. Nu moet hij uh, iets langer afleggen. Vijf kilometer voor hem. Niet echt op voorhand, de favoriet. Maar met de Russen zullen we dat, uh, dat cliché voor de eerste keer maar gebruiken. Weet je het maar nooit. En de sfeer zit er in ieder geval gelijk goed in. Dat is ja. ook goed uh, om te horen. Ja, ja. Kalvarij, uh, relatief vlak. Ja, mooi vlak. Uh, ik vind het uh, goed. Uh, hij zou hier vorig jaar vijfde mee zijn geworden op de week afstanden. Dus dat mag niet niveau mag je een beetje meenemen. En uh, relatief vlak, uh, denk ik dat het onder om deze omstandigheden goed gedaan heeft, maar dat is niet goed genoeg voor het podium. Wat verwacht je van Yuskov? Uh, ja, wel veel. Uh, hij, vorig jaar is hij vierde geworden hier uh, op de weken afstanden. En uh, ja, de Russen moeten het nu gaan doen, dus ik denk dat hij, het, uh, dat hij wat uh, zal moeten laten zien. Ze ja, heeft de start meenemen. Ze staan uh, geconcentreerd... Kijkt naar het ijs, Denis Juskov, we praten even zachtjes, want het hoort toch bij een start. Nou, ja, je hoort het meteen, yo, daar gaan we dan. Eigenlijk begint nu de vijf kilometer, nu pas echt, als je het een beetje bekijkt naar de sfeer, de Olympische vijf kilometer, terwijl het uh, toch al eventjes gaande is. Het is kwart voor twee in uh, Nederland en hier in uh, Sochi is het kwart voor vijf in de middag inmiddels als Denis Juskov is vertrokken voor zijn vijf kilometer. Het is een rijder die normaal gesproken wel invliegt en in ieder geval met 18,44 de snelste opening neerzet. En ook meteen goed begint aan zijn 5 kilometer. Dus sneller ook dan zijn tegenstander. Komt uit Amerika. Dat is de piepjongen. Want 17 jaar jongen. Emery Lehman. En dan kruiste die al meteen voor langs. Dennis Juskoff. Met een aparte stijl altijd. Hij schaats niet diep. Hij schaats met dat bovenlichaam behoorlijk omhoog. Eerste volle ronde voor hem. In en... 28,9 seconden, Pauline. En je zegt erin vliegt. En dit is inderdaad een rondje. Waarmee duidelijk is dat hij hier ja, die, die, die, die 5 kilometer aan. Gaat. En uh, we hebben het eerder gezien ook uh, afgelopen jaar... In, uh, tijdens de World Cup in uh, Salt Lake City. Als ik het goed heb, waar hij uh, uh, ja, uh, ook hard begon. Maar de vraag is, ja, gaat hij dat, dat straks volhouden? Dat is misschien inderdaad karakteriserend... voor zo'n 1500 meter specialist wat hij is. Want hij werd wereldkampioen op deze baan in Sochi. In maart van vorig jaar hij komt nu door in 1.16.19. Dat betekent een rondetijd van 28,7 seconden. Twee tienden sneller dan de ronde hier vooraf gaat. En uh, Emery Lehman... Rijdt daar al behoorlijk ver achteraan. Zeg. Dat is een verschil van zo'n 45 meter. In het voordeel van Denis Yuskov. De man dus van 24 jaar. gecoacht door Costa Poltavets. In dat voornamelijk witte pak. Een beetje rood erin. Maar het is voornamelijk wit. Het pak van de Russische schaatsers. 1400 meter heeft hij er inmiddels op zitten. En 44, 5. 75 jaar. Pauline gilt het er terecht uh. al te uit. 28, 5. Die rondetijden. Die denderen naar beneden. Dit, dit, is, dit is een ontzettend goede rondetijd. Als je kijkt dat hij in een derde. De ronde, de ronde omlaag kan trekken. En je hoort het ook aan het publiek dat hij enthousiast wordt. Tiaf kan er wat van, maar hier in Sochi kunnen de Russen er ook wel wat van. En hij trekt hem door in de bocht. Maar is het een zelfmoordpoging of gaat hij het volhouden? Of ja, is hij het... Harikiri aan het plegen? 1800 meter zit er inmiddels op. En met twee 13, 71, 28, 9 nu de ronde. Betekent dat dat hij op dit moment ook sneller is dan bijvoorbeeld het barecord van Sven Kamer. Maar ook sneller dan het olympisch record van Sven Kamer. Maar Kortom, de winnende tijd, die 6-14 van vier jaar geleden in Vancouver. Kramer is uh, bezig in de warming-up ruimte. Daar staan ook televisieschermen. Daar krijgen ze natuurlijk ook precies mee wat er gebeurt op de baan. De realiteit, de realiteit is dat Juskov onderweg is naar de 2200 meter. En daar nu doorkomt in 42-94. En daar is de eerste ronde tijd in de 29 seconden. Ja, maar dat is, dat is op zich niet erg als je hem nu vlak in de 29 kan houden. En hij rijdt nog makkelijk. Hij rijdt technisch, technisch sterk. Jij ja, ziet wel nu een beetje zijn gezicht, een beetje gaan betrekken, maar dat, dat mag natuurlijk ook tijdens een vijf uh, kilometer. Ja, hij is onderweg dadelijk. Na de 2600 meter komt u het rechter eind opgereden. De klok is inmiddels de drie minuten grens gepasseerd. De doorkomsttijd van Kramer bij het baanrecord vorig jaar hier. 3,16, 12, 3,12, 63. Ja, daar zit hij toch een behoorlijk stuk binnen hoor. Dankzij die ronde van 29,6 seconden. De rondetijden lopen dus omhoog. Dat wel, maar het gaat met een paar tienden van seconden. Het gaat nog niet met de seconden in één klap. Bij deze Denis Yuskov, die we eigenlijk pas een jaar of twee zo'n beetje kennen... Het was toen een verrassing. En nu is het inmiddels al wel een gearriveerde rijder. rijder die trouwens in het verleden nog geschorst was vanwege marihuana gebruik. En nu heeft hij de drie kilometer op zitten. En met 3.42.61 als doorkomsttijd is hij op dit moment nog steeds sneller dan het baanrecord. En ook dan het olympisch record van Sven Kramer. Wat betreft dat olympisch record zit hij 1,2 tiende er erbinnen. De tijd van vier jaar geleden van Vancouver. De 6 minuten, 14 seconden en zestig honderdste. Maar gaat hij het volhouden deze Denis Juskov. Als je kijkt naar de buitenbocht waar hij nu doorheen is gereden heb je toch de indruk dat het iets moeizamer, moeizamer begint te gaan. Rustia, Rustia klinkt in de Adler Arena en met 4-12 81 verschijnt hier inderdaad Marleen de eerste dertig op de eer, het bord. De eerste dertig op het bord inderdaad. En hij, maar het is toch een dertig laag. Dus als hij dit zo laag kan houden met het, de aanmoediging van het Russische publiek, wellicht dat hij dan, uh, dan nog een, tot een, uh, nou, een barrecord kan komen. Alhoewel Sven Kramer in, uh, in die laatste ritten toch wel uh, ja, wat, wat lager uh, in de, of hoog in de 9, uh, 29 hield. Dat baanrecord, dat is van de weken afstanden van vorig jaar. 6 minuten, 14 seconden en 41 honderdste. 3800 meter zitten er nu op voor Denis Juskov. 4, 43, 79. Hij gaat naar de 31ers al toe. 30, 9 is nu de rondetijd. Hij is inmiddels langzamer dan de doorkomsttijd van Kramer vier jaar geleden in Vancouver. Hij is nog wel ietsje binnen het barrecord. Hij is nog ietsje sneller dan dat barrecord. Maar zoals Paulien net terecht zei, Kramer reed in maart vorig jaar 29ers aan het einde van zijn race. En dat zie ik, Juskov eerlijk Gezegd niet meer doen. Nee, ik denk dat hij uh, gegokt en verloren heeft. Wat betreft uh, die 6-14. Want we moeten nog maar afwachten wat de concurrentie gaat doen. Hij heeft nog twee ronden te gaan. 31-6 nu inderdaad uh, de rondetijd voor Denis Yuskov. 5-15-39 voor hem. Emery Leemans, zijn tegenstander, moet nog naar de doorkomst komen. En als je kijkt inderdaad naar Yuskov op de kruising. Dat bovenliggende Paulien gaat nu alle kanten op. Hè? Ja, hij beweegt nu wel wat. Uh, het wordt nu wel wat instabieler. En je ziet ook wel wat aan zijn gezicht. Hij wordt iets trager in zijn bewegen. Hij kijkt naar beneden, naar zijn schoen. En hij ja, moet toch echt die, die, bech, die bocht doorvechten om, uh, om die laatste ronde door, door te komen. En die laatste ronde gaat hij bijna in. Want het rondebord staat op één. En de bel klinkt op de achtergrond. Vijf minuten, 47 seconden en twee tiende van een seconde. Sven Kramer, die in uh, de warming-up ruimte zit, hoeft zich uh, geen zorgen te maken. Wat betreft zijn baanrecord, dat blijft staan. Want uh, Yuskov had zojuist een 31-8. Hoeft zich ook geen zorgen te maken wat uh, betreft zijn Olympisch record. Maar het zorgt er in ieder geval voor dat we een eerste mooie... Rit hebben gezien met de strijd, waarin er iemand dus weer vol inknalde en met sfeer in deze Adler Arena. Het werd neergezet door Denis Yuskov. de Rus. Die gaat finissen binnen de 26 of niet? Nee, ja, net wel. 6 minuten 19 seconden en 51 honderdste is de tijd voor Denis Yuskov uit Rusland. En zijn tegenstander Emory Lehman, die hebben we nauwelijks in de wedstrijd voorzien komen. Rijdt met 6 29 95 de tot nu toe vijfde tijd op deze vijf kilometer. De ene rus gaat Denis Yuskov, die andere grote sterke beer uit Rusland komt dadelijk in de baan en dat is Ivan Skobrev. Daar zien wij naar uit, want uh, dit heeft wel de toon gezet, Carl Verheij. Jij zei heel prachtig, uh, op een gegeven moment, die mond die ging open. Hij was een zuurstof aan het happen en toen zag je ook die verzuring ontstaan. Hè? Ja, dus uh, dat, dat signaal komt eerst voordat de rondetijden echt uh, slechter worden. En dat zag je heel mooi, uh, rond de 2200 meter zag je, dat, uh, zag je dat komen. Maar hij heeft het gewoon heel goed gedaan. Tot de drie kilometer heeft hij gewoon uh, 28 en 29 is gereden. Dus echt knap gedaan en geprobeerd. Misschien met wat beter glijden, dus had hij een paar rondjes langer volgehouden. Maar uh, hij was Wat bedoel je met betere glijden? Om die beweging beter af te maken ja, en, en uiteindelijk langer te Ja, en uiteindelijk langer te kunnen glijden. En de voordeel hebben van die hoge snelheid in het begin. Uh, uiteindelijk was hij drie seconden sneller op die drie kilometer. Maar uh, dan winnen de tijd van vorig jaar... uiteindelijk uh, verlies hij toch op vier, vijf seconden. Hoe voelt dat als je zo diep gaat? Helemaal kapot. Uh, ja? uh, aan de andere kant, hij heeft wel goed, goed geknokt. En uh, uh, er zijn heel wat Russen die, uh, die voor hem schreeuwen. Dus uh, ik denk dat hij er snel overheen is. Hm. Um, uh, in hoeverre uh, kan Kramer hier iets uit afleiden? Want die zit nou, voor zover hij meekijkt, er hangen wel schermen in die ruimte waar Maar die je die ziet dat hem af en toe de de de de dagelijks dagelijks wel naartoe lopen he, yeah. naar die schermen. Even <coughs> kijken. Maar hij ziet dus dat 28,5, 28,7 gewoon mogelijk is. Uh, en zeker voor Sven uh, zal er met 28 uh, hoog beginnen, denk ik, of 29 laag. En hij is uh, wel in staat om het lang vol te houden. Hij heeft wat meer inhoud. Natuurlijk. Hij wat meer inhoud, maar hij heeft nu de ondergrens. Wat mogelijk is, heeft hij gewoon laten zien. Ja. Als hij onder de 30 blijft, tussen 28, 29, blijft rijden. Wat voor tijd zou hij dan moeten kunnen uitkomen? Sven vandaag. Ja? ja, ik denk nog steeds dat hij, dat hij onder die 614 moet gaan dat dus wel. richting uh, 611 onder de ja. Ja. Ja. Ja. ja. van de week aan afstand. Dus Kobrev is dat voor jou uh, iemand met wie je rekening houdt? Ja, absoluut. Hij was nummer drie van vorig jaar. En uh, hier moet het gebeuren. En uh, je zag hoe uh, goed uh, Joesco was. Dus uh, verwacht er veel. We gaan weer naar Sochi. Het startschot heeft geklonken voor uh, Ivan Skobrev. Die vertrekt in uh, de buitenbaan. En Shane Dobbin, de Nieuw-Zeelander, 34 jaar jong is hij. En hij uh, droeg gisteren de vlag van Nieuw-Zeeland... het uh, stadler uh, stadion binnen de uh, Fish Arena. Daar waar de openingsceremonie werd gehouden. En nu staat hij op de ijzers tegen Ivan Skobrev. Hoe gaat Skobrev deze 5 kilometer rijden? Skobrev de snabbelaar. Hij heeft uh, ervan geprofiteerd dat hij na de spelen van Vancouver... waar die uh, veroverde. Uh, of, uh, ja, waar die zilver veroverde natuurlijk op de 10 kilometer... en het brons op de 5 kilometer... dat hij wat centjes in zijn zak kon steken tot december. En toen zei hij, nu is het snabbelen over... en nu ga ik me helemaal 100% focussen... op de Olympische Spelen in mijn sortie En daar moet het dan gaan gebeuren voor mij. Nou, Skobrev opende in 1883... en rijdt nu uh, 48-03 na 600 meter. Dat betekent een rondetijd van 29-2. Dus Pauline die 28 is blijven bij hem uit. Die blijven bij hem uit, maar dat is misschien voor Skobrev wel verstandig. Want Cobraf als hij op een gegeven moment een steady state heeft, dan kan hij hem wel vasthouden en zelfs nog versnellen in het, naar het eind toe. Alleen het is wel de vraag van, gaan we nu echt de, de Scobreffer zien die ervoor wil vechten, die ervoor wil gaan en die, die alles eruit kan halen voor, dat, ja, voor een Olympische medaille. Want het is een jongen met, ont, een man, hij komt dus met ontzettend veel talent die, uh, die heel goed kan schaatsen, maar het af en toe wel eens laat liggen. Dat in het verleden bewezen dat hij goed kon schaatsen. Bijvoorbeeld in dat seizoen dat Sven Kamer afwezig was vanwege de blessure, Koning is overigens binnen, zien wij zojuist samen met koningin Maxima... zitten op de tribune en zien dus nu Ivan Skobrev rondrijden. Hij is jarig. Gefeliciteerd, Ivan. 31 jaar is hij geworden en gaat hij zijn verjaardag dan met een medaille vieren of niet. En zo ja, wat voor kleur. 1400 meter zitten erop. 1,47,89 is zijn doorkomsttijd. Rondetijd 30-0, Paulien. 30-0, dat is misschien iets te vroeg, die dertiger. Dat, ja, dat is inderdaad wel wat te vroeg. Je zou verwachten dat hij iets langer in, de, in die negaties... 29 uh, kan houden. Um, ja, de. Het schrikt ook vanzelf te Het is inderdaad wel. Uh, uh, wel belangrijk als je hem iets terug kan krijgen. Oma uh, wil hij echt voor de, voor de prijzen gaan. Um, ja, misschien is het dan toch te, te, te laat, december, om uh, serieus aan die Spelen te kijken. 1800 meter zitten er inmiddels alweer op. 2, 18, 14, weer een dertiger. 30, 2 in deze fase van de wedstrijd dus na 1800 meter. Aan de andere kant ook Sven Kramer. Bijvoorbeeld vorig jaar toen hij uh, wereldkampioen werd op deze baan in ook 6, 14. Dat blijft toch een magisch getal, hè? Drie keer bij de Spelen in de 6, 14. En vorig jaar bij de wk afstand ook 6, 14, 41. Reed hij toch ook twee keer wel in een dertiger uh, zijn ronde. Maar de wk heeft nu wel terug, hoor, terug. Naar die 29ers. Anders wordt dat lastig om bij die 614 in de buurt te gaan komen. 2200 meter heeft hij afgelegd. 29 Nou, daar is dan inderdaad, uh, u vraagt, wij draaien die 29er gekomen. 247-97. Hij is wel 5 seconden sneller dan Denis Juskov, zijn uh, landgenoot. Maar ja, die had een hele andere indeling van de race. Arm op de rug bij Ivan Skobrev aan de overzijde. Waar hij uh, de buitenbocht in gaat in het vak. Zeg maar, Voor het finishgedeelte zitten heel veel Russen. Zien we veel de wit-blauw-rode vlag. En dan is hij met de arm eventjes los tot zeg maar, de finishlijn van de 1000 meter. Alweer aanbeland bij de 2600 meter. Kijk. Weer een 29er. Ja, ja. 31754 54, Paulien. Die hondertijd ja. gaat ja, Hij worden. gaat weer naar de 29 En dat, he, dat heeft hij ook nodig. En je ziet ook wel dat hij technisch beter rijdt nu. En dat hij in de bochten goed, goed doorversnelt. Je ziet ja, met een ontspannen terughaal de been steeds terugkomen en afzetten. Want het uh, doorversnellen in de bocht, dat is echt het belangrijkste bij de 1 ja. kilometer. Hè? Daar ja. haal je de snelheid uit. Het is belangrijk om ritme te houden. Want als je dat ritme laat vertragen, dan, dan ga je meer verzuren. Dan wordt het zwaarder, dan word je statisch. En hij rijdt nu, uh, ja, hij is nu hij rijdt soepel. 3,47-34 ronde tijd 29-8. Verliest wel 3 tiende. Ten opzichte van zijn uh, vorige ronde. Maar uh, loopt dus langzaam zeker nu in. Ten opzichte van Denis Yuskov, Ivan Skooper heeft die net als Juskov altijd zo'n uh, houding heeft. en stijl heeft. Met dat bovenlichaam zo een beetje schuin omhoog. De hoek met de, de romp van zijn lichaam. Maar hard rijden kan hij. Het is een enorme sterke beer van een gozer. Houdt hij weer die arm los zeg maar, van de rug. Tot zo'n beetje de finishlijn van de 1000 meter. Dan legt hij de arm voor de ontspanning op de rug. Weer een 29er. 4-17-27. Maar het zijn wel 29-9 de rondetijden die we zien. Pauline, het is nog niet echt dat hij weer terug kan keren bij de 29 half, hè? Nee, de 29. Ik denk ook wel dat het heel... Dan moet hij nu echt nog een, een extra versnelling erin in proberen te zetten. Ik weet niet of dat hem gaat lukken. Um, ja, het, het zijn ook de omstandigheden dat het wel wat zwaarder is. Je ziet toch in de voorgaande ritten dat het ook een beetje oploopt aan het einde toe. Gaan we door. Gaan we kijken naar de 3800 meter doorkomst. In 4 minuten 47 seconden. En 3200. En nee, er is weer een dertiger. 30-5 in dit geval. Dan loopt hij nog wel weer ietsje in ten opzichte van Juskov. Hij heeft nog maar 3,5 seconden achterstand. En dat zijn er dik vijf geweest. Maar dan loopt hij uh, uh, niet supersnel in. En moet hij dus die 29ers, moet hij inmiddels weer laten gaan. Ivan Skobrev die de buitenbocht bijna weer uit is gekomen. Terwijl Shane Dobbin zijn tegenstander nu de binnenbocht ingaat. Dat is het verschil. 100 meter dus in het van uh, Ivan Skobrev. Nog twee rondjes voor Skobrev. Komt hier dan weer in 30 aan? Ja, 35. Hij verliest een halve seconde... ten opzichte van zijn uh, vorige doorkomsttijd. En hij moet nog 2,5 seconden maken Dus is het ook nog maar de vraag of hij de snelste tijd gaat zien. Pauline. Ja, en je ziet nu ook bij, bij Skobrev zie je zijn mond uh, wijd open gaan en vertrekken en grimmas krijgen op zijn gezicht. En je ziet gewoon dat hij hard moet vechten en dat het, dat het zware omstandigheden zijn. Uh, zware omstandigheden zijn. Hij lijkt op, hij lijkt leeg. De Russische pijp lijkt leeg bij uh, Ivan Skobrev. Op zijn 31ste verjaardag gaat hij de bel horen. En ik denk dat dat voor hem een verlossende bel is. 548, 59, 30, 7 bij het ingaan van de laatste ronde. Die laatste ronde ging bij voor Yuskov in 32, 3. Skobrev moet 1 seconde en 39ste goed maken ten opzichte van uh, Yuskov... Om, om de snelste tijd neer te zetten in deze Adler Arena... waar de Russen weer juichen. Kunnen ze de volgende rit ook doen, want dan zien we nog een Rus. Hebben we de Russen gehad, maar van Skobrev hadden we misschien toch iets meer verwacht dan dat hij laat doen die 6-14. Dat magische getal blijft buitenschot. En de snelste tijd gaat er ook niet aan. Nee hoor, hij komt 32 honderdste van een seconde tekort. 6 83 En dus staat Juskov op de eerste plaats. En staat Skobrev op de tweede plaats. En dat valt zeker ook gezien de tijd die daarbij hoort van Ivan Skobrev. Toch een beetje tegen die 6 83